Het is 8 uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Een defecte printplaat is de oorzaak van de verkeerschaos rond Rotterdam. Door een computerstoring in de Benelux-tunnel... zijn er in en rond Rotterdam files. De storing ontstond even na het middaguur... in het veiligheidssysteem van de tunnel. En daardoor moest die worden gesloten. Om 4 uur was de storing voorbij, maar toen stond het in Rotterdam al muurvast. Ook bij Den Haag ontstonden veel meer files dan normaal op een vrijdagmiddag. Rijkswaterstaat verwacht dat de verkeersdruk de in de loop van de avond voorbij zal zijn. In Rusland staan de alternatieve spelen op het punt van beginnen. Morgen wordt een start gemaakt met wedstrijden voor de sporters die vanwege het dopingschandaal bij de Russen niet welkom waren in Zuid-Korea. Het Russische persbureau TAS meldt dat zo'n 900 sporters in actie komen, onder wie vele potentiële deelnemers aan de Olympische Spelen. Onder meer worden wereldtoppers verwacht als de schaatsers Yuskov en Kulishnikov. Rusland organiseerde ook alternatieve spelen in 2016, toen de Russische atleten, vanwege de verdenking van dopinggebruik niet naar de zomerspelen van Rio de Janeiro mochten.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 minima vannacht tussen de min 3 en min 5 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluierwolken... en mogelijk in het noorden eerst wat lage bewolking. Het wordt 2 tot 4 graden met een koude noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal. AWP verkeersinformatie Files staan er nog op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Beest en Waardenburg, 5 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens... tussen Arnhem-Noord en Duiven, 7 kilometer... vanwege vakantieverkeer. Op de A15 gooi ik hem richting Nijmegen tussen knopen Deil en Wadenoyen. Die weg is nog altijd dicht vanwege politieonderzoek. En tenslotte de A27 gooi ik hem richting Breda tussen Nieuwendijk en Geert-Ruidenberg. 3 kilometer. Dit is uh, tweede halfuur van Mandjare. Mandjare@ntjr.nl is ons adres. Wilt u er de volgende keer bij zijn? Vrijdag 16 maart stuur dan nu nog in. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat, hoe de teller staat, maar doe dat gewoon mandjaren@ntr.nl. Dan kunt u op vrijdag 16 maart hier bij de uitzending op het Westerpark in het Westerpark bij Mister Kitchen zijn. Uh, we gaan eerst, voordat we verder praten over eten, gaan we een potje voetballen. FC Groningen en AC Niemeijer. Niemeyer. Nou, dat is toch wel een klein bruggetje. Een potje voetballen in Groningen op een ijskoude vrijdagavond. 0-0 staat het bij Groningen. Nakte nummers 13 en 15. En Groningen, de thuisploeg, dus won al niet meer sinds 24 december. De dag voor kerst, toen werd Sparta met 4-0 aan de kant gezet. Maar sindsdien gaat het allemaal heel moeizaam. En het stadion is zeker weer niet uh, vol. Daar was wel op gehoopt met gratis toegangskaartjes voor de vaste seizoenkaarthouders. Uh, Aan de rechterkant is het uh, Te Wierik. Hij speelt op een nieuwe plek. bij de ploegen hebben zo'n uh, drie wijzigingen. Zal ze niet allemaal uh, doornemen. Ja, wind Groningen, dan neemt het afstand van de degradatiezone. Wind NAC, dan geldt hetzelfde. Maar Groningen wil er alles aan doen om weg te blijven uit de gevarenzone. En dan zal er moeten worden gewonnen van NAC. Maar dat won wel de eerste wedstrijd. Eerder dit seizoen in Breda met 2 tegen 1. Dankjewel, Ragnar en Niemeijer. En straks meer nieuws van deze wedstrijd die net is begonnen. Ondertussen komen er van allerlei hele lekkere hapjes op tafel. Ik heb zomaar het vermoeden dat dit de inzending is... voor de wedstrijd met de paplepel. Is dat niet waar? Dat is dat waar. Is zeker waar. Dat ziet er gewoon uit als een toosje paling en een toosje zalm. Nou, ik, ik, ik spaar mijn oordeel nog even. Maar deze vader heeft zich er misschien wel heel makkelijk mee. Ja, en toch, daar maak je indruk mee. Oh. Eén keer per jaar. Het zijn vier ingrediënten. Namelijk witbrood, zalm, paling en een glaasje champagne. Dat, dat is het? Dat Dit is, is het. het. Dit is een inzet. Eén keer per jaar... Altijd op 1 januari. De vader van Lisbeth Lanser maakte dit. Of maakte dit eigenlijk ieder jaar. Als dit zijn kookbeurt. zeg maar. 64 dagen kookte zijn vrouw. De sterren van de hemel. Het is geen maaltijd. is een gerechtje. Oh. Maar er mogen ook recepten worden ingestuurd voor snacks. Jij je uh, hebt een heel breed toelatingsbesluit. Uh, absoluut, absoluut. Dus het kunnen echt van de milde school. Grote gerechten zijn, maar het kunnen ook dit soort dingen zijn. Want die grijpen dus in, in zo'n familie. Want wat gebeurde er dan met de familie Lanser? Nou ja, die uh, rekenen erop of die rekende erop, dat ieder jaar op 1 januari... bij het elkaar feliciteren met het nieuwe jaar dat dit gebeurde. Namelijk dat de vader, geboren in 1920 in een gezin met drie oudere zusters... Ja. He, je hoort het. Hij trouwde... Maar je met gaat de nu een beetje op de zieligheidstoer. Nee, nee, nee, het is niet zielig. Hij ontmoette in 1946 de moeder van Lisbeth Lanser. Vlak na de oorlog, ja. Zij werd geboren in 1922 als jongste dochter... in een gezin met drie broers boven haar. Oh. Zij kookte altijd, maar alleen op 1 januari. Dan toog vader de keuken in. En dan kwam hij terug met deze schaal. Mooi opgemaakt met witte boterhammetjes... stukjes wit brood... met daarop zalm, paling... en... Een glaasje champagne. Een glaas champagne. Nou, nou, dat laatste maakt natuurlijk ook heel veel goed, zeg maar. Van deze instelling. Ik wil nog even aan jou vragen. Als, als de lat zo ligt, zoals die nu ja. ligt, Kan mijn vader, die dus heel vaak voor hem en, en, en mijn moeder... een loempje haalt bij de Chinees als maaltijd. Kan die nee, nu ook meedoen? Wacht even, wacht even. Ik snap dat je denkt, nou, de, de criteria zijn wel heel ruim. Dat is niet zo. Nee. Zelf maken. Dit is ook zelf maken. Zelf maken. En dan is het misschien binnen vijf minuten klaar. Maar het is wel zelf maken. Dan moet ik wel zeggen dat het heel lekker is. Ja, zullen we ja. eens proeven? Ik zit, <laughs> ik zit nu wel heel streng te doen. Ik neem ook meteen die helemaal onverantwoorde paling. Heerlijk. Mm. En gelijk zoveel paling. Dat is wel ja, heerlijk, paling. Ja, maar we hebben ook publiek hè, vandaag. Ja, publiek mag niet, ook proeven. Deze ook vast. Mm. Want wat is de truc? Ja, wat is de truc een uh, beetje van de bereiding? Nou, mm. Mm. De truc is uh, de keuken ingaan. Ja. <laughs> je witbrood op een plank leggen. Ja. Niet roosteren. Zonder zo. korstjes. Zonder, Zonder korstjes. Oh, ja. ja. Plak je paling. Plak je zalm. Lekkere champagne erbij. Ja. En dat nou, is een het. Goede jaar, en ook. Ja. Goede ja. Goede jaar, ja. ja. <laughs> Ik vind het wel heel fijn voor mevrouw uh, Lanser... dat ze dus een man heeft die dat dus op 1 januari deed. Ja. En altijd. En dat die kinderen daar dan toch een hele mooie herinnering aan houden. Van is wel lief, hè? Want papa kookte nooit. Maar één keer per jaar ja, was hij gewoon heel belangrijk ja, en heel ik bepaald. Ik ben gewoon ook een beetje op het verkeerde been gezet door jou. Want ik dacht, jij zei van nou, er komt een soort... Vaders die willen altijd imponeren. Dus ik, ik zat al in het hele testosteron-koken gebeuren in mijn hoofd. Ik denk die komt zo, ieder moment gaat die deur open. Ja, dan komt er een fazant een gebraad binnen, binnen. gebraat. Ja. Zo'n, zo'n, zo'n. Weet je wel, nee, zo varken nou. met. Nee, gewoon met weinig. Want, maar welke generatie zitten we? Want, want, want 20 ja, is het Nu zijn de mannen is, allemaal kookclubs. Die zeker. gaan nu gezanten ja, maken. Ja, daar zit ik meer in. Ja, ik ja. benieuwd naar Dennis of hij ook de boodschappen heeft gedaan. Of nou, dat nou, ik nou, denk ik, Waarschijnlijk nee, niet. Als hij een beetje inschat werden die boodschappen. Ik weet niet zeker. Nee, nee. Werden okay. die boodschappen voor hem gedaan? Ja. Laten we even één ding heel duidelijk maken: wat we ook vinden van. Het kookniveau van meneer Lansen. We vinden dit sowieso een heel lekker hapje. Ja. Mm. Heel lekker hapje. En het is ook bedoeld... Uh, als mensen een goede herinnering hebben ja. aan een heel lekker hapje... Ja. het ja. gaat ons ja. ook echt om die herinnering. Ja, ja. Oké. Okay. hou dat vast. Ja. Ja. En mag er nog ingezonden worden? En ja, van alle heel niveaus. Ja, want we kunnen iedere twee weken kiezen we er een uit. Want dus natuurlijk uh, ook onze charmante assistente Francine... wordt zelf uitgedaagd door de receptuur enorm. van de vaders. Precies, maak het dus, ook maar moeilijk. Want ja, we hebben een, doe soep, maar een, een soep gehad met 15 ingrediënten, enorme bereidingstijd. Een varkentje en, aan het spit, dat is wel leuk inderdaad. Ja, ja. maar het moet wel echt zijn. Hè? Ja, dus je ja. moet wel een vader zijn die dat vroeger altijd. Ja, maakt. Ja mandjare.ntr.nl, daar kan alle post naartoe. Daar kan ook alle post naartoe uh, naar onze lievelingsreporter... Uh, Chris Baiema van de podcast Man met de microfoon. Want hij wil dus in dat gat duiken dat Yvette van Boven eventjes nalaat. Bijna het einde van deze serie. En hij dacht, ik ga een tv-format voor een kookprogramma ontwikkelen... En hij ging natuurlijk te raden bij zijn moeder. Ja. Want ja, zijn moeder is zijn beste adviseur. Ja. Nou, laten we even luisteren waar hij oh, mee komt. Wat leuk. Ja, ja. Op zoek naar een kook-tv-format met mijn moeder. De brainstorm. Oh, jij bent gewoon eigenlijk de normale Nederlander. Ja, ik ben een, zeker met koken ben ik een normale Nederlander. Echt zwaar. Ik, uh... Wat wil jij? Wat zou jij willen zien? Ik Alsnog, zou willen zien... Want even nog voor de mensen die jou niet kennen. Jij, bent, jij kookt no nonsens. Ja, echt. Het heeft niet veel poeha. En alle poeha vind jij ook vooral poeha. Ja. Ja, wat ik echt uh, zou willen... De normale Hollandse keuken. Ja, het, je merkt, het is het begin van de brainstorm. Want ja, dit is het natuurlijk nog niet... En om, ja, om een beetje los te komen, laat ik mijn moeder gewoon vertellen hoe zij kookt. En dat is op zich heel bijzonder, want ze doet maar wat. En ze gooit in het eten van allerlei dingen die ze tegenkomt. En ik denk, als zij associatief nu bezig is, komt ze misschien op een goed tv-format terecht. En dan ga ik kijken en dan zie ik dat ik nog kokos uh, heb. En dan denk, nou, dat smaakt ook wel. Uh, dan doe ik er een beetje ketchup in. Ik heb er ook wel eens uh, pindasaus natuurlijk. En dan ga ik het weer in een schaal doen en doe ik er bladerdeeg op. Bladerdeeg is geweldig. Daar kan je alles mee verbloemen. En het smaakt toch. We ja, dus nou, hebben het over een tv-formaat. Ja, maar dat kan Bladerdeeg ja, ook. als tv-formaat. Ja. Gewoon een, een hele serie bladen en het heet Bladendeeg. Nee, dat kan niet. Nee, we verlaten dit associatieve pad en ik neem het even over. En bijvoorbeeld een programma alleen maar over koekjes? Want je, dat was in een van de vorige uitzendingen van Mandjaarsin. Want ja, maar elke uh, omgeving heeft zijn eigen koekje. Ja, dat wel. Ja, dat wel. Titel: Koekje van eigen deeg. Ja, ik zie dat mijn moeder niet echt enthousiast is. Maar ja. Zij is ook echt meer iemand voor een reisprogramma, toch? Ja, ik hou van, re ik hou van reisprogramma's. want uh, Ik heb altijd het idee dat ik het dan op vakantie ben geweest. Nu is het wel zo dat mijn moeder een idee heeft... voor een combinatie van een kook en een reisprogramma. Nou, zeg maar meppel. Hè. Daar heb je misschien, weet ik veel, meppelaatjes. Geen idee wat het is. Maar uh, dan laat je zo'n stadje zien... En uh, desnoods, uh, ik weet dat daar uh, geloof ik een leuk poppentheater is of zoiets. Dat laat je ook even zien. Maar iets, iets van dat. En dan gewoon in een keuken bij iemand thuis. Dat doen maken. Eigenlijk wil je een soort Weg van de Snelweg met, met een happy eten erbij. Ja. Dit is Weg van de Snelweg met een lekker happy eten erbij. Ja, we denken toch dat het er nog niet helemaal is. En hé, hey, het is een brainstorm, dus we gaan gewoon verder denken. Ik dacht voor een nieuwe afvalrace, uh, afgeserveerd als titel. Ja, dus je stelt je voor dat je met ah, zes ja, kandidaten dus... begint. Ja, nee, dan... hey, Maar vaak is een titel al genoeg. Ja, dat is zo. Want afgeserveerd opent bij ons perspectieven. Denk bijvoorbeeld aan al die gerechten die zijn verdwenen in de loop der jaren... in verschillende restaurants... Weet je, gewoon zo'n romige champignonsoep. Afgeserveerd. Waar vind je die nog? Ja, we hebben iets te pakken. Afgeserveerd. Je kan het zelf met de appelpluk doen. Waarom moeten we alleen die appels plukken? Want de rest wordt afgeserveerd. Daar wordt appelmoed van gemaakt. Eigenlijk op zoek. Afgeserveerd is een programma... wat op zoek gaat naar de waarom-vragen rondom waarom. eten. Waarom? Waarom? Waarom worden sommige dingen afgeserveerd? Maar dat is zo breed. Waarom? Oh, de bijvangst werd vroeger afgeserveerd. Nu staat hij als hoofding op het menu. Ja, we zijn op drijf. En er is meer. Je had een keer een chipolata-pudding gemaakt in de verkeerde vorm. Oh, vreselijk. Ik had een prachtige chipolata-pudding. En hij, was ook, hij kwam er gedorie ook nog goed uit, maar hij was niet eten omdat hij uh, niet in een geëmailleerde, maar in een... Uh, ja, zo'n ijzerding ding. Nou, dan gaat het hele ijzer in die uh, chipolatenpudding. Ja, was niet zo'n snugger van mij, hè? Want ik had het kunnen weten. En ik moest hem dus afserveren. Op een dineetje bij mijn Nou ja... Uh, moeten worden, Bij mijn schoonouders. Ja. Nou ja, dat is dus ook afgeserveerd. En zo denk ik dat we ons definitieve format hebben gevonden. Afgeserveerd. Een nieuw kookprogramma dat op zoek gaat naar de waarom-vragen rondom eten. Waarom dit mesje? Waarom deze appel wel en die andere niet? Waarom is het mislukt? Waarom is juist dit koekje een meppelaartje? Afgeserveerd. Het eerste programma met een kijkje achter de keuken. Presentatie: De moeder van Chris. En bijvoorbeeld bij een kookwedstrijd moet je ook een herkansing kunnen krijgen. Dus afgespeerd en daarna komt de herkansing. Hallo. Hallo. Was, was, was dit, er werd iets afgegoten hier. Niet afgeserveerd, maar er werd iets afgegoten. Althans, zo klonkert. Uh, de moeder van Chris. Wij zijn ja. een enorme fan van de moeder van Chris. Ja. Ik vind afgeserveerd een hele leuke naam. Goeie titel. Goeie titel. Ja, heel Vergeven goed. nu. Gedeponeerd ja, ja. en al. Hier op de radio. Jammer. Ja. We krijgen mail binnen van uh, Wil van Houten. En ik meen mij te herinneren dat Wil van Houten... vorige week ook al uh, heeft gemaild. Dus dat zit een mail hoog. Ik zie dat... Ook de titel van de mail is Charmante Assistenten, drie keer een uitroepteken. Hallo Petra, ik ben een luisteraar die wekelijks jouw programma volgt. Heel interessant, ook leerzaam. Edoch, dat is wel een heel mooi ouderwets woord. Ik stoor mij aan telkens weer dat voorbijkomende charmante assistenten. Kun je daar een andere koosnaam voor bedenken? Verder blijf ik trouw. Zelfs met. Puntje, puntje, puntje. Groeten, Wil van Houten. Uh, Wil van Houten is een man of een vrouw, weet ik niet. Meneer en mevrouw van Houten, dank voor uw mail. Ik ga eventjes te raden bij charmante assistent zelf. Francine, kan je even aan tafel komen? Ik weet dat je het heel druk hebt. Wat vind je ervan? Ja, ik vind we, het ook wel heel lief. We noemen je al zes jaar zo, hè? Ja, dus die titel is ook. Uh, er komen mensen naar jou kijken, heuzennaam. hè? Die komen speciaal ja. naar deze uitzending. Ja. Ik ben eigenlijk benieuwd wat die meneer eraan stoort: aan dat charmante assistente. Ja. Dus ja. door jij je eraan? voel je je wel eens een beetje ja, minderwaardig behandeld? Minderwaardig? Ja, dat je Me denkt, too. Assistenten of zo. Nee, o, nee. Zo. Dat we nee, iets dat op het spoor niet. zijn. Het is wel eens familie of uh, netwerk. Mensen die zeggen, hè? Huh? Huh? Maar je dat bent dat jij... toch veel meer dan ja. dat? En je hebt toch enorm veel hersens? Moeten we dat misschien iets meer benadrukken? <lacht> ja, Petra. <lacht> <lacht> nou... Uh, charmante assistent Francine Dat Dan doe ik, heeft... ik nu even mijn oren ja. dicht. Die heeft dus een hele carrière achter de rug. Die heeft zowel heel veel horeca-ervaring als wel gestudeerd. Ook in het buitenland. Maar hier is ze gewoon, onze charmante assistente. Ik kan het nog niet loslaten. Publiek hier. <lacht> Zijn er mensen die ook eigenlijk vinden dat charmante assistenten weg moeten? Eentje, eentje, een beetje. Twijfel? Twee, een beetje... Niets? Niet weg. Nou, we gaan er nog even over nadenken, maar ik heb het idee dat het blijft. We gaan uh, naar uh, Puk Kerkhoven. Ook, het is toch ook charmant? Het is het, nee. Maar dan moet je ook eigenlijk zeggen dat onze charmante assistent ook in de keuken zit. Ja, staat, charmante hè? assistent Pieter, die ja. is ook druk bezig. En dat, ik heb ook het idee oh, dat het, het nou echt klar? wel uh, nodig uh? is. Uh, want Puk, Puk Kerkhoven die ging met de inhoud van mijn koelkast. Zullen we maar zeggen wat er nog in zat. Ben je aan de slag gegaan? Uh, koningin van de klietjes. Wow. En we <laughs> hebben nu... Een aantal minuten om. Dit. Nou, Eerst even een verslag, Puk. Hoe ging ja, het? Nou, um, even wennen natuurlijk. Want ik kook nooit met uh, inductie. En ja. uh, ik ben gas gewend. Dus dan kan je even eronder kijken. Dat vind ik zelf veel fijner. Ja, maar goed, ja. het went wel snel. En we moeten een keer van het gas af ook. Hè? En echte grote chefs die zijn geloof zijn ik erg allemaal blij he, met ja. de inductie. En de ja. jongens van uh, uh, Mr. Kitchen vertelde mij ook... dat ze... Uh, um, nu thuis ook allemaal over aan het schakelen zijn op inductie. Omdat het ja. toch wel heel goed bevalt. Dus wie weet ga ik ook om. Waar liep je maar... tegenaan? Wat waren je struikelblokken? Um, dat het niet zo snel ging als ik gedacht had. Moet, dit ei moet natuurlijk een beetje stollen. Maar je moet eerst eventjes... Wat ik gedaan heb maar is het jouw. Het is heel snel. Je hebt het helemaal af. En ook, ja. nog, ook nog Ook een op slaatje erbij. Ja, met een erbij. Hè? <laughs> ja. Wat heb je gemaakt? Ik heb uh, jouw uh, aardappels... De frisse aardappels heb ik niet geschild. Wel heel goed gewassen. En, ja, als we het over no waste hebben... dan moet je ook eigenlijk geen aardappelschillen weggooien. Dat is ook zonde. Mm -hmm. Want daar zitten de meeste vitaminen net onder. Mm -hmm. um, dus ik heb ze in plakjes gesneden. Van twee, uh, um, voor ongeveer 2 uh, um, euro munten dik, zo dik ongeveer. Ja, ja. En die heb ik gebakken in de olijfolie, lekker op zijn Spaans. Mm -hmm. En later de uitjes en de spekjes erbij gedaan. Later de uien gebakken en uh, de uh, paprika ringen erop en uh, eigen geklutst. En uh, ik heb het niet eens kunnen proeven, maar is het een beetje op smaak nee. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, gelukkig ja. ja, een smaak en. Ja, ja. Het is een inzending voor zowel met de paplepel als met, ja. met moeders keuken, als met welke prijsvraag dan ook bij ons. Nou, oorlogans. wat leuk. En, en, en de, de, de vaste slogan die ik, die ik altijd zo mooi vind... is als je een ei in huis hebt, heb je altijd wat te eten. Ja, dus dat is, is wel echt zo? Is heel erg. Ja, ja. dat is ja. echt zo. Ja. Spijfel, daarom zit dat ook in mijn standaardpakket. Ja. Um, en de sla is uh, witlof met uh, een beetje appel. Die had ik zelf meegenomen van die hele kleine buitenbeentjes. Dat vind ik hele lekkere ja. appeltjes. Ja. Ja. En die zijn ook nog eens een keertje niet duur. En um, uh, daar zit ook weer een beetje paprika en ui doorheen. En ik heb daar een dressing met uh, uh, olie en uh, balsamico-azijn. En daarom is die een beetje donker. Ik zou, zou, als ik een andere azijn bij me had, zou ik hem eens met appelazijn maar... me doen. De balsamico de ein ein ja, is Hij is wel lekker, ja. hè? Maar balsamico maakt altijd de dingen een beetje bruinig. Dus hmm. Balsamico uh, zit echt in jouw hulpkit. Ja. Ja. Ik ben een balsamico-fan. Ja, als je ja. balsamico in huis hebt met zout en peper en dat ei... Dan <laughs> kom je een heel ei. Dan uit. kom je een heel eind, Ja, he? ja. Ja, ja, ja. ja. Dat is een beetje jouw, jou, jouw methode. Ja, ja, ja. En het is no waste, want ik heb verder uh, niks eraan overgehouden. Alleen de pitjes van de paprika zijn eruit en de schillen van de ui. Ja. Het is allemaal gebruikt. Ik zag toch op een zeker moment, toen wij drie vingers in de lucht, lucht hier staken aan tafel... om te zeggen dat je nog drie minuten had, zag ik toch een stukje paniek. Ja, maar gelukkig stond Pieter naast me. Ja. Dan, die trok me eventjes... Daardoor. Door dat dal heen. Ja ja, ja, ja, en die deed een hele slimme truc. Want ik heb geleerd in Spanje om je uh, tortilla op een nat gemaakt bord te laten glijden... en dan om te draaien. Ja. Of de koekenpan erop en dan om te draaien. Maar Pieter deed het heel slim met een uh, deksel. Dus dat, uh, dat was nog sneller. Dus ik begrijp dat je Pieter eigenlijk Ik eigenlijk om... Pieter meenemen. Mag dat? Okay. Pieter eigenlijk ik vind... de charmante ja. ja. Ik vind wel dat het een heel uitgebreid programma wordt op deze manier. Mag ik nog één ding vragen? Ja, tuurlijk Bij de ik. tas hadden we een prachtig champignonbakje. Ja. Uh, ik proef ze niet terug. Nee, ik heb niet alles gebruikt. De champignons zitten er neer. En ik heb ook die oorstzorg niet gebruikt. Dat is die uh, onduidelijke... Het ja, duurde de, de week weer terug. Hè? Ja, ik was wel bang, want vorige keer had ze een tomaatje. Dat was helemaal verontrompeld. Ja. Dat die als running gag weer terug zou komen. Maar dat viel gelukkig mee. Nee, die is gewoon overleden nu inmiddels. Maar uh, ik, ik ben er wel voor... Dat, uh, dat er ook gekke dingen in moeten zitten in die tas. Ja. Zeker. Kom want anders, anders is het ook te makkelijk. Ja, kom hè? maar op hoor. Je moet gewoon met die, met die, koelkast, met die spullen uit die koelkast ja. uh, uit de weer. Ja. Maar ik geloof wel... Dat het, je bent minder verhit dan de vorige keer. Ja, het is ook minder warm hier. <lacht> <lacht> en ik heb minder fysieke acties, actie gehad. Ik heb vorige keer echt staan schaven met die blokschaaf. En dat was... <lacht> dat was topsport. Ja, dat was topsport. Yvette, wat, wat maak jij als jij hoegenaam niks in huis hebt? Oh, ik ben er dol En in je pyjama blijven. Of, ja, oh ja maar dat, ik ben ook zo'n koelkastkoker. Hmm. Dat is eigenlijk mijn lievelings. Maar als je echt niks in huis hebt, kun je altijd nog aglio olio con peperoncino maken. Ja, toch? Ja. Uh, uh, pasta met uh, olijfolie, een pepertje. Nou, dat, dat heb ik ook gewoon gedroogd in potjes. Dus je hoeft niet eens een verse. En dan uh, en een beetje knoflookolie. En, dat en, dan, en ik, heb, ja, ik heb natuurlijk wel verse peterselie. En dat heb ik in mijn moestuinpot staan. Maar goed, dat is het. En daar kan je altijd, daar kan je, dat kan je altijd maken. Dat heb je altijd in huis. Dat is altijd een De, zo groente, de groentecomponent. Nou ja, goed, we hebben het hierover. We hebben niks in huis. We ja. hebben niks in huis. laat je de groente ook een keer. Morgen eten we meer broccoli. Dan neem je gewoon een, een vitamine C-tablet. en Zo, zo doe je dat. en Dan ga je er... toch ja. nog met een gevuld buikje naar bed. Ja. Dat is echt heel of lekker. Of Maar jij doet dat vaak. Ik bedoel, dit, dit komt jou heel bekend voor van Je hebt nog een paar dingen in huis. Ja, ja en... Dat vind ik heerlijk. Ik ik heerlijk. Ook. heerlijk, ja. Heel, heel erg leuk. Lekker improviseren. Dan ja. komt je creativiteit echt los. Ja. ja. Nou, ik uh, stop de volgende keer. iets nog moeilijker zit oh, in die tas, want je ja. draagt me uit. Francine, hoe, uh, hoe gaat het met jou nou, eigenlijk? En, ik, ik vind het ontzettend leeg? knap wat jij uh, hier fabriceert. Want ik ben ook wel makkelijk met als de koelkast... Ja, wat erin ligt, daar ga ik mee aan de slag. Daar ben ik ook niet bang voor... Maar bij mij ziet het er nog wel eens uh, wat minder mooi uit. En dan smaakt het misschien wel goed, maar dit ziet er ook nog zo mooi uit. Ja, maar je ziet ja, maar dat er zelf vind ik wel, ook je ziet wel heel er zelf zo mooi uit. <lacht> ik bedoel, ja, het moet ook niet met elkaar gaan concurreren. Hey, zeg het. ik dan, hè? Oké, okay, ik hou weer op. <lacht> um, nog even iets anders, hè, Yvette. Ja. Uh, bij de finale van onze vorige kookwedstrijd, uh, moeders, uh, moederspot, ja. zeg maar... Toen, um, toen, toen moest je heel veel op de foto. Mocht je heel veel op de foto daarna met uh, onze vaste luisteraars. En ook natuurlijk met Marie, je hondje. En uh, toen zagen wij gewoon dat er iets gebeurt. Dat je, je bent gewoon meer dan bekende Nederlander ja. geworden. Idioot. Ja. ja, we hebben niet zo'n lange... Je krijgt er de slappe lach van, maar het is, is wel raar. zo. Nee, het is heel raar. Ja. Ja. En, maar zit het ook wel eens een beetje in de weg dat je denkt... hoppel nou even nou op, ik wil ook niet de hele tijd... maar een strijkenpoos met de hond enzovoort? Um, ja, natuurlijk gebeurt het ook ja. zo liegen als dat uh, niet zo was. Maar uh, En dus uh, vooral als je uh, s morgens met je in je joggingbroek denkt... nou, um, ik ga, laat even de hond uit... En dan moet je even met het zakje in de weer. En als mensen dan zeggen: van, Oh, mogen we even op de foto? Je ja. Met zo'n warm zakje. Dat is ja. dan: Doe maar niet. <laughs> dan even niet. Nee, ja. nee. Maar uh, nee, ja, God, het is altijd heel complimenteus. Ja. Dus dat is altijd heel lief. De mensen zijn dol op je. En we hopen ook dat je in allerlei versies uh, terugkomt op oh, tv. Zeker maar. Reken met, maar. Met, met van allerlei programma's. Ja. We hebben je wat ideeën aan de hand ja. gedaan. We gaan nog even voetballen. Ragnar Niemeijer. Ja, nog altijd in Groningen, nog altijd 0-0. We zitten in de 27e minuut. De wedstrijd wordt wel gemaakt door de thuispoed door FC Groningen van de geplaagde Ernst Faber. Hij is de trainer. We gaan wel kijken naar wat al, wat al de derde corner is voor Nac Breda. De grootste kans na 10 minuten. Mahi vanaf de rechterkant. Nac ging nonchalant om met de bal. Net buiten het eigen strafschopgebied. En binnen het strafschopgebied geschoten door Mahi. De topscorer van Groningen. Maar op de kruising. En nu is die hoekschop genomen door Nac. Ambroos brengt een voorkeeper heeft veel problemen. Sergio pad, Maar krijgt de bal zijn strafschopgebied weer uit. En zo blijft het in Groningen. 0 tegen 0 Dankjewel, wel, Ragnar Niemeyer die de wedstrijd die om acht uur is begonnen blijft volgen. Manjaretntr.nl, dat is ons mailadres. Komt u maar met uw vadersrecepten. Uh, daar mag ook best een stukje uitdaging in zitten, zeg ik dan uh, even een beetje streng vandaag. En uh, komt u ook als u uh, wilt komen, als u u op wil geven om te komen. We hebben natuurlijk die 16e maart. Dat is de eerste aanstaande uitzending. Maar daarna zijn er nog een heleboel. 6 april zijn we geloof ik in het land. Maar de, verder gaan we maar door. En gaan we. het wordt groter en groter. Voor je het jij ook wel eens maar met iedereen op de foto. Ja, dat heb ik nooit. Ja, nee, wacht maar. Ik, ik, ik ben nog nooit ergens Ik ken fan van jou. Oh ja, een hele? Je bent echt En is die op dit moment in de opname of is die er al uit? Ze. Oh, oké. Okay. Nou, ik wil het allemaal niet horen. Uh, dat is zo fijn, een radio. Het is verschrikkelijk anoniem. We hebben gelukkig de charmante assistente die al dat publiek voor ons opvangt. Uh, komt u de volgende keer weer op Twee en 9 maart zijn we niet, 16e wel. En zometeen langs de lijn en omstreken. Dank u wel voor uw komst. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.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 Ook de leukste kinder- en familieconcerten. Bekijk het aanbod op concertgebouwnl familie. NTO Radio 1, het NOS-journaal. Bij het Internationale Rode Kruis zijn sinds 2015 23 mensen ontslagen of vertrokken vanwege seksueel wangedrag, waaronder prostitueebezoek. Volgens de gedragscode van de hulporganisatie is het alle medewerkers verboden om te betalen voor seks, ook op plekken waar prostitutie legaal is. In Duitsland is een automobilist aangehouden met 770.000 euro in zijn brandstoftank. De man van 35 werd aangehouden bij een grootschalige politiecontrole. In eerste instantie verklaarde hij dat hij 3.000 euro cash bij zich had. Toen de politie ook nog eens ruim 4.500 euro in zijn dashboardkastje vond, werd de auto binnenstebuiten gekeerd. Morgen wordt in Rusland de start gemaakt met alternatieve wedstrijden voor de sporters die vanwege het dopingschandaal bij de Russen niet welkom waren in Zuid-Korea. Zo'n 900 sporters komen in actie. Onder meer worden wereldtoppers verwacht als de schaatsers Yuskov en Kulishnikov. En in Nederland is weer een wolf gespot. Deze rende vanochtend door de polder in het westen van Gelderland. Hij is gefilmd door een voorbijganger. Later op de dag zou de wolf ook nog ergens anders zijn gezien. De laatste jaren trekken er wel vaker wolven vanuit Duitsland de grens over. ANWB Verkeersinformatie. Door een ernstig ongeluk vanmiddag is de A15 van Gorkem naar Nijmegen... nog steeds dicht bij Waddenooien. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Arno Vermeulen en Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij de vrijdagavond van Langs de Lijn en omstreken. We zijn er tot elf uur met Olympische Spelen en ons wekelijkse nieuwsforum. Aan tafel het komende half uur na de Groene Wold in Bart Veldkamp... en met hem bespreken we uiteraard het goud van Kjeldnuis. En we zijn bij de Eredivisie-wedstrijd FC Groningen tegen NAC. En wilt u bij dit alles ook nog bewegende beelden zien... surf dan naar, uh, web, naar de webcam op nporadio1.nl. Rachna Niemeijer is de commentator in Groningen. Groningen-NAC, belangrijk voor allebei. Maar voor Groningen misschien nog een streepje meer dan voor NAC. Ja, ook omdat het een thuiswedstrijd is die gewonnen moet worden. Maar voorlopig uh, Ambroos 0-0 is het. het zit, uh, we zitten in de 33e minuut. Ja, Die gaat naar de grond. Kijkt hoopvol in de richting van de scheidsrechter. Dat is Dennis Hiegler. Maar die ziet geen overtreding, maar een uh, stevige zet. Een schouderduw. Dan Groningen inmiddels op de helft. Van Nax zojuist een kans voor van Weerbal Voor langs nu van weer het strafschopgebied in. Linkerkant. Hij komt een end, maar niet voorbij Karel Metz. En dan kan Nak aan uitverdedigen gaan denken, tenminste, als Manu Garcia, een van de beste bij Nak, meedoet. Die wacht wat lang als hij de bal heeft in zijn voeten. Die gaat over de zijlijn. Dan spiek ik nog een keer op de monitor. Na dat duel met Ambroos, die loopt zelf tegen zijn tegenstander Van Nief aan. En zo blijft het tussen 0-0. Een minuut of 11,5 voor tijd. Zojuist dus dat moment wat ik zei. Kort, bal voor de goal gegeven. Laag door uh, Mahi, de topscorer... naar de man van de zes goals van Weert. Die kwam een teenlengte werkelijk te kort... om de bal van heel dichtbij binnen te prikken... achter Nigel Bertrams. En we zagen in de openingsfase van de wedstrijd... in de eerste 10 minuten, na 10 minuten... een bal uh, op de kruising geschoten... van binnen het uh, strafschroepgebied... door Mahi... Maar ja, die heeft het vizier de laatste tijd niet echt op scherp. Vier duels droog en één keer gescoord in de laatste twaalf wedstrijden. Als nu Bakuna de bal makkelijk kwijtraakt op het middenveld. Het zijn de nummers 13 en 15 dus tegenover elkaar. Het verschil in punten 4 in het voordeel van Groningen. De bal is even op het middenveld. We zitten een minuut of tien dus voor de pauze. Echt goed is het niet. Het is wel heel koud. Maar goed, hier staat geen cameraatje om mee te spieken en dat is maar goed ook. Of zo'n man zie je achter een sjaal en een muts met handschoenen en thermo ondergoed. Nou, zo kan ik nog wel even door. <laughs> maak maar een 0 -0. selfie, maak maar een selfie en zet me op Twitter. Ja. We gaan kijken. Dat ja, gaat niet maar, Dankjewel. Thrillers on ice. Het zou een filmtitel kunnen zijn, maar in dit geval gaat het toch echt over de bijzonder spannende dag op de Olympische Spelen. She was just kidding us. Wolf is terug. Wolf is terug. Yes, that hits. The ultimate. schouw mijn gezicht, schouw mijn gezicht, Ready. Bam. We zijn weg. Goed weg. Nee, nee, nee. Oh shit, hij niet goed weg. Oh. Rustig daar. Oh, We krijgen een verlenging. Hij oogt koel, cool. hij is zelfverzekerd. Oh, oh, oh. Dat moet heel precies gebeuren. Hij weet dat hij het kan. Nu wel, in één keer goed. Bam. Goed, weg. Goed, weg. Goed, weg. Goed, weg. goed weg, goed weg, goed weg. Nu goed gestart. Hoe is de meters belangrijk voor Nuis na die valse start? Die diepe kniehoeken. Past hier dat tweede schuss? Oh, dit was brutalist fout. Hallo? Au, au, au, au, au. Goed gespeeld, Fujisawa. Dit is een lastige kruising. Paula moet weg. Wat gebeurt hier? Het wordt rood als rood zit achter de tijd van ons Het is razendspannend. Dit is een ware thriller. Kruis! <gülüyor> Kruis! Ja, ja, ja, is hij onderweg naar de tweede Olympisch gouden medaille als niet? Ja, 74! Hij doet de 4! 795! Oh, wat een pandemonium. Voor Kjeld Nuis, 400 Wat een volksfeest, jongen, jongen, jongen. wat was die spannend. Je oh, schaatsen en Keurling en ijshockey. Het uh, was een spektakel. Er werd de dag sowieso voor Nederland, althans voor van Kjeld Nuis... op de duizend meter pakte hij zijn tweede gouden plak van deze spelen... met een miniem verschil, versloeg hij de Noor-Harvat-Lorensen. Renate, uh, hoe spannend was het eigenlijk? Nou, heel spannend... Zeker omdat uh, nou ja, het werd nog extra spannend omdat inderdaad die valse start in die laatste rit. Nou ja, je weet, historie, uh, historisch gezien had nog nooit iemand in de laatste rit uh, gewonnen. Uh, nou, dan startte uh, ja, volgens mij de tegenstander van uh, Kjeldnuis, uh, Mika Poutela, start uh, vals. En dan denk je: oh nee, het zal <lacht> toch niet. Nou ja, en daarna echt fenomenale opening, 16-31, en daar wint hij met uiteindelijk uh, Ja, dat verschil, op dat verschil houdt hij eigenlijk hè, op het einde. dat was nog iets minder. Nog iets minder, ja. ja. Bart, hij zegt uh, na afloop dat die valse start hem eigenlijk redde. Ja, hij zette zijn achterste been, die zet je altijd normaal wat dieper in het ijs. Alleen hij zette hem iets te diep, waardoor hij een beetje getordeerd stond, als het ware. Gewoon dus niet helemaal fijn. Dus uh, hij zegt, oh shit, shit, ik sta niet goed, ik sta niet goed. En nou, door die valse start was hij eigenlijk wel opgelucht van, hé, hey, ik kan me opnieuw positioneren. Ja. Wat, wat is dat um, dat je in de laatste rit eigenlijk nooit wint? Nou, ja, uh, nu dus niet meer. Maar uiteindelijk is het natuurlijk... je hebt alles en iedereen voor je zien rijden. Uh, en dan uh, alles, ja, de spanning die uh, er dan bij komt. Er is hard gereden. Nou had ja, 1.07, 99, dus onder de 1.08. Nog nooit zo hard daar gereden. Kjell, die ook dan na gaat denken... oké, okay, ik reed vorig jaar bij het WK, reed ik 1.08, 2... Nou, Om dan alles bij elkaar te houden en het gewoon goed bij je taak, en dat zei hij, hè? dat heeft hij weer ja, gedaan. Ja, het ja, is gewoon knap. Ja, maar dat, ja, heeft, dat is ook weer mentaal. Net als al eerder deze week, ja. het is puur mentaal dat je weet, deze tijd staat er en dan moet ik overheen. En misschien kan ik dat wel niet. Ja, ook, maar er is ook een beetje zoiets van: um, als je midden in de, in de ritten zit, dan rijden mensen warm. En dan, is de, dan zeggen ze ja, dan is de lucht gebroken, dan is de lucht een beetje in beweging. Ah, Oké, okay. ja. En als je in de laatste rit zit, rijdt er niemand meer in... en dan staat de lucht helemaal stil. Ja, het is minimaal. Bij de World in de B-groep heb je dat heel veel. Er rijden heel veel mensen in. En daar wordt in de B-groep altijd heel hard gereden. Daar heb je profijt van. Daar heb je profijt van, maar hier wordt het ook, ook een beetje gesuggereerd... van ja, de wind staat volledig stil... en jij moet dan nog in je laatste rit rijden. Want er zijn geen mensen aan het uitrijden dan ook uit de vorige nee, rit? Nee, nee ja, iedereen die, die stad van Dijs af. Het is klaar, ja. ja. Nou, het was spannend dus. En toch hier de, de zenuwen ook door het lijf van Nuis. Oh man, dat was zo fucking spannend. Ja, ik heb echt geen, geen woorden voor. En, uh, ik, uh, na die valse start zat ik echt te beber. En uh, Jack heeft me net wel een sere schouder geslagen met hoe... Hij zei, dit is, zo, dit is zo fucking knap. Dat is ook zo, hè? Ja, en ik, uh, die tijd van hem, ik dacht, oh, dat is wel hard. Dat is twee tiende harder dan ik jij, Maar ik voelde, oké, okay, dat zit er gewoon in, maar...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 Ik over die lijn heen en dan gewoon door en door. En dan... en dan is er nog zoiets, want ja, daar moet je het toch over hebben. Dit zijn jouw eerste spelen. Ja. He, twee keer gemist en ja, jammer, helaas en knullig allemaal. Maar als je dan zo toeslaat, hoe is dat voor jou? Uh, nou, dat zijn dingen die komen wel uh, bij zo'n Wilhelmus. komt dat wel even, wel even binnen. En uh, ik heb gewoon zo mega hard voor geknokt. En uh, ik heb niet eens aan een debuut gedacht. Ik stond die eerste afstand aan de start. Ik dacht: oké, okay, dit gaat hem gewoon worden. Ik, uh, ik ga er gewoon knokken. 25-0 erin en afmaken. Toen heb ik er twee dagen van kunnen genieten. Huldiging gehad, Medal Plaza, super vet. En toen ging gewoon die knop om. Dus ik ging uh, over de streep. En ik was niet eens, was niet eens juichend. Dat was gewoon. Eindelijk. Al dat harde werk is gewoon beloond. En uh, hij, zoals je net zei, dat, dat, die, die laatste rit. Weet je, dat zat, zat ik gewoon de hele dag aan te denken. En die zei ook net zo mega knap. En uh, ik had gisteren met Kramer over die zou ik gewoon. Gas, blijf nog maar rustig. Je rijdt, je rijdt gewoon supergoed. Ja, daar zal iedereen het mee eens zijn. Twee keer goud voor uh, Nuis. Uh, hij stond toch nog een beetje bekend als een, als, een, als een loser in het verleden. Nu is het een echte winnaar. Uh, waarom is dat veranderd? Dan hoor ik dingen als hij is vader geworden. Dat lijkt me een prachtig verhaal, maar dat zal toch niet, uh, in ieder geval niet de enige reden zijn. En hij heeft een, psycholoog, een sportpsycholoog uh, erbij gehaald. Uh, wat is volgens jullie nou de reden dat iemand zo veranderd is... van een, iemand die op de momenten er niet is en nu wel? Ja, ik, ik denk dat het een combinatie is. Ik denk dat. Um, Kjeld was. Uh, natuurlijk wel een beetje een player. Hij was uh, skateboarden en. Uh, allemaal van die dingen. Dus hij had nog wel. dat hij zijn focus een beetje verloor. op de juiste momenten. Uh, denken van, joh, ik, ik ben er wel. Hè. als het een keer een training goed ging. Een gemakzuchtig, beetje, een Gemakzuchtig, beetje. nonchalant. En uh, ik denk zeker dat. dat hè, als je dan vader wordt, dat je. op een gegeven moment ook een beetje. zeg maar. Je, je rust hebt als je thuis komt, dat je in een totaal andere wereld komt. Van ja, je gaat het even niet om schaatsen, je moet gewoon even normaal doen. En, um, en, ja, en, en de psychologie psychologiebegeleiding, uh, dat is ook een onderdeel van sport. En vroeger, we, en dan praat ik over twintig jaar geleden, was het allemaal van... ja, ik ben niet gek, maar nu is het gewoon onderdeel van, uh, van, je, van je professionele voorbereiding. En zeker als je daar een uitdaging in hebt. En niet iedereen heeft het nodig, maar ja, sommigen wel. Hij wel dus. Ja, blijkbaar wel. En, uh, ja, je ziet het, het resulteert in, in uh, heel veel. En ja, natuurlijk wordt er gezegd van ja, het is de eerste spelen Maar ja, het is natuurlijk wel een, een hele ervaren schaatser. Uh, dus het is niet geen rookie. het nee, klinkt, klinkt natuurlijk ook heel cliché dat je zegt... ja, hij is volwassener geworden. Maar uiteindelijk is, is het dat wel, weet je. Uh, twee keer de spelen missen. En zeker die van vier jaar geleden, die kwam hard aan. Um, hij is... Ja, ook met, met een Kramer in het team uh, heeft hij ook gezien... Zeg maar, hoe, hoe uh, Sven Kramer met zijn sport omgaat, wat hij daarvoor laat, denk ik. Dat dat ook wel heel belangrijk is. En met name zeg maar, de mentale rust. Ik denk dat, dat het vorig jaar dat hij twee, tweevoudig wereldkampioen is geworden... dat hem dat gewoon heel erg veel zelfvertrouwen heeft gegeven. En hij straalt ook veel meer rust uit. Het is niet meer, het hoeft, hij hoeft niet meer het mannetje te zijn. Hij laat het nu zien op het ijs. En, uh, ja... Dat wat ik zie, die jongen die heeft er zo hard voor gewerkt. En dat resulteert nu ook uh, ja, in twee gouden medailles ja. En het oogt ook wel alsof hij helemaal in controle is. Ja. ja dus als je hem dus... ziet van tevoren, denk ik nou dat zou wel eens goed kunnen gaan. Ja, hij is in, in, in controle van zijn eigen rit. En dat is het ook enige waar je controle over hebt. Kijk, ja. vandaag moet je ook geluk hebben dat Lorenzo precies niet 500ste harder rijdt. Is, dat het is het uiteindelijk geluk? Dat, dat, dat bepaalt ook de tegenstander. Of het zo lukt als nu. Kijk, je hebt niet 400 in, in controle. Heb je. Het is gewoon, wat nee. gebeurt, die valt linksom, ja. of valt rechtsom. Dat ja. is nou eenmaal zo. Maar hij heeft ze maximaal uit zichzelf gehaald. En dat, dat, dat, dat is het enige wat je kan doen waar je controle over hebt. En dat heeft hij gewoon twee keer gedaan. Ja, en ook een week na elkaar. Dat lijkt me ook nog wel lastig. Dat je dan een week moet wachten voordat je weer moet. Ja, en het meest bizarre is nog dat zijn rondetijden ze bijna exact hetzelfde zijn. Zeg maar. Op de 1500 begon hij met 2506 en nu met een 2504. Dus eigenlijk exact hetzelfde. En zijn tweede rondje 2661 om 26, 2660. Dus oh. hij heeft eigenlijk een kopie van dat wat hij meer dan een week geleden heeft gedaan. Dus, uh, maar is ja. het mentaal moeilijk om een hele week scherp te blijven? Of moet je dan ook weer zorgen dat er een piek en een dal in zit? Nou ja, hij gaf het zelf al aan heeft even een uh, Twee genoten. Dagen, ja, ja, en toen uh, de knop weer omgezet. En ja, dat heeft hij gewoon heel erg goed gedaan. Maar daarin heeft hij natuurlijk ook een omgeving die hem wel bij de les houdt. Uh, een Kramer die daar een voorbeeld in is, maar ook Jack. Uh, oh, en... Jack Ory, Jack de trainer. Ja. Ja. En het mooie is natuurlijk dat je ook bij Jack ori nu zag van... Wow, hij flikt hem het gewoon echt. Mm. Ik bedoel, ik heb Jack ori nog niet zo vaak zo blij gezien. En ook echt respect uh, richting, uh, richting Kjeld spreken. Zo van, wow, dit is echt heel knap. We gaan even voetballen. Groningen-Nak, Rachna Niemeijer. Slotfase, eerste helft, 0-0. Groningen valt aan van weer... Dohan rechterkant in strafschroepgebied. Er staan daar veel mensen van NAK door de benen heen van Pablo Marie, maar dan is het buitenspel voor Mahi van FC Groningen... en uh, ja, wordt er gefloten door de scheidsrechter van dienst. Dennis Hiegler, kan ik even zeggen dat de wedstrijd gekanteld is... en dat NAK de afgelopen minuten kansen heeft gekregen... Die het niet benutten, maar die het wel had moeten benutten. We zagen een gevaarlijk afstandsschot van El Alucci. Lage bal en rebound voor tevreden. Twee keer Sergio Pat. De keeper van Groningen die toch al de meeste redding in de Eredivisie verrichtte. Deed het nu weer. Tevreden even later oog in oog met die Sergio Pad. Maar hij deed niks. Ja, Dan ben je de bal vanzelf wel kwijt. En Adjepong raakte van, uh, van ver. Nog een keer de bovenkant van de lat. Nu is er geblazen voor de rust. Nak wilde sterk starten. Nou dat kwam er niet uit. Want de openingsfase was voor Groningen. Maar de eindfase van de eerste helft was wel degelijk voor Nak. Met kansen waar die ploeg van uh, de trainer van Stijn Vreven bedoel ik meer mee had moeten doen. Maar we gaan rusten met twee keer, nou, hoe zeg je dat bij schaats ook weer Dubbel blank, geloof ik, of niet? Als jij dat wil, Ragnar, is zo goed. Ja, dat ja, hoor je <laughs> ja, toch altijd. Prima. Een rondje blank of zo. Ja, ja. prima. Tot zo. Ja, uh, over die uh, wedstrijd nog eens. Uh, het was een Nederland-Noorwegen wedstrijd. Iedereen vindt het zo ongelooflijk leuk dat hij eigenlijk terug is, die wedstrijd. We denken meteen, uh, ja, echt ver terug in het verleden. De Nooren hebben lang gekwakkeld. Vinden jullie het ook zo leuk dat ze er weer zijn, die Nooren? Ja. moeten die niet te goed worden, maar... <laughs> Ja, nou gaat de trainer, de assistenttrainer van Jokori... gaat ook nog naar Noorwegen volgend seizoen. Dus uh, er, er komt steeds meer kennis bij. Maar ja, het is gewoon goed als, als er landen voor meestrijden. Als we gewoon, gewoon goede competitie uh, hebben. En uh, ja, of het naar welk land het is. Maar ja, het is leuk als het een traditioneel land is, ja. Maar hun sprinters leren het van Wodderspoen? Ja. Ja, Woldespoon is daar echt wel uh, de, de, de man die de Norren uh, echt in een hele korte tijd heel ver heeft gebracht op die afstand, sprintafstanden. Lorenzen geeft dus nest, net naast het goud en na afloop toonde hij zich een waardig verliezer. It's the fastest race I've done and Ik uh, yeah, I'm 400 of a second behind but I won 500 by 100 of a second so win some lose some but if I've lost the 500 by 100 seconden en dan deze van 400. Dat is een beetje disappointing. Maar een gold en een silver, dat is. ja, heel goed. De andere Nederlanders kwamen niet in het stuk voor. Kai voorbij werd zesde. En na afloop baalde hij flink van het missen van een medaille. Kijk, normaal gesproken, hè, als, uh, als iemand zo'n blessure oploopt. als ik zeker had, dan. ja, dan is het op zich best wel bijzonder nog wat ik laat zien. Alleen. ik hoop hoopte toch stiekem op een wonder. En uh, die had ik niet. En dan is het toch wel balen dat jouw eerste. Uh, ja, olympische spelen, Waarin je eigenlijk hoopt te pieken dat het gewoon niet lukt. En dan bouw je. Ja, ja hij zei het al niet zo lang geleden dat hij een liefde blessure. Is dit voor voorbij het maximaal haalbare op dit moment? Moeten we dat constateren? Ja, ja, iets anders kunnen we niet constateren. Ja, je merkt dat hij toch wat wedstrijdritme mist. Net de echte wedstrijdssnelheid. De rondjes komen niet makkelijk. En ja, ik ben eigenlijk best wel knap met de, met de blessure die, die hij uh, heeft gehad... dat hij er nu staat, maar ik, ik snap zijn teleurstelling. Ik bedoel, ja. uh, dat, dat is, uh, het is uh, uiteindelijk iets heel anders geworden dan dat hij... Uh, het begin van het seizoen... Uh, Want als alles goed gaat, zit er meer in bij hem. Nou, ja Kai heeft gewoon laten zien dat hij podium kan rijden... en op de 500 en op de 1000. Ja. Dus ja, dan is dit gewoon een dikke vette teleurstelling. Ja. Bart, hij wekte wel de indruk aan Frankrijk dat het allemaal goed zat... maar als ik hem nu zo horen, had hij wel door dat het heel moeilijk ging worden. Ja, dat is natuurlijk een beetje het eigen van... Coaches en sporters. Je haalt het maximaal uit dat wat er is. En je praat het dan nog even wat beter om die zelfvertrouwen erin te krijgen. En uit dat wat je hebt, om daar het maximaal uit te halen. En ja, dan is het soms niet reëel. Hè? Dat, maar je, je, je moet in die, in die positieve setting gaan zitten om dat te zien. En dan, ja, je zag op de 500 meter dat daar echt wel een teleurstelling was. En daar knakte wel iets. Hm. van oh ja, de realiteit is toch wel even anders. Ja. en ja Duizend meter helemaal, geen wedstrijdritme. Ja. Dat is eigenlijk, eigenlijk toch wel mooi dat je ziet... dat je op een Olympische Speler echt top en topfit moet zijn... en het niet op 90% kan doen. Nee, precies. Ja, dat, dat is, in, bij zo'n speler is dat altijd. Hè? Je ziet vaak van uh, het jaar daarvoor... zie je mensen wereldkampioen worden. En dat is nou we behoren bij de wereldtop. En het jaar daarna van de Speler... dan is het ineens ook bij maar zesde of vijfde. Ja, de spelen doet iedereen maakt een stap... En heel veel landen die kijken eigenlijk alleen maar naar spelen. Dus je, ja, enige hapering in een Olympisch seizoen, dat is uh, vaak. Uh, Dodelijk, nou, ja, ja. Kom voor wij. ging niet goed. Negende. Ja, nou ja eigenlijk al uh, in, de, in de trant en in de lijn wat we der verwachtingen, natuurlijk. Uh, hij, hij, zit, hij zit er gewoon niet lekker in. Nee. Het, het is het gewoon net niet. Hij raakt ze niet lekker. De snelheid komt helemaal niet makkelijk. Nee. Ja, dan word je. Uh, wat was hij? e ja. ja. Met 1,1 volgens mij achter, achter de winnaar. Ja, dat doe je gewoon niet mee. Verwacht je dat te maken heeft met het feit dat de coach er niet bij is? Nee. Gedoe rond de Russen nou, waar hij traint? Ja, God, het, het werkt natuurlijk niet mee. Het is niet lekker dat je niet meer in dezelfde setting uh, uh, je kan voorbereiden... op de allerbelangrijkste wedstrijd uh, ja, sinds vier jaar. En ook voor hem voor hem natuurlijk helemaal. Vier jaar geleden mist hij uh, Goud op uh, 2000ste. Ja. Um, ja, dan is, het, dan is het niet lekker als je, je team er niet omheen is. Uh, maar hij is ook ziek geweest. En, uh, ja, ja, ook weer fysiek. Ja. Dus uh, ja. Want hij was in bloedvorm, hè? Eerder dit seizoen, juist. Ja, hij reed heel hij hard. Net te hard. Ja. ja, maar goed, je ziet, hij heeft natuurlijk een hele, hele smalle basis. Hij heeft natuurlijk een, dus twee jaar is hij er helemaal uit geweest. Ja. En hij is eigenlijk zeg maar een maand of twaalf geleden begonnen met dit Olympisch seizoen. Ja, en als je dan ook maar een beetje tegenslag krijgt, dan, dan is ook heel snel heel veel weg. Morgen de massa start. Um, Kramer um, sowieso um, moeten ze eigenlijk nog wisselen. Kunnen ze eigenlijk nog wisselen voor, uh, voor morgen? Er zijn misschien wel mensen beter in vorm dan uh, Koen van Wij. Uh, ja, ze kunnen tot een paar uur voor de wedstrijd ja. kunnen ze nog uh, kunnen ze vervangen. Wat zou jij doen? Ja, pff, er zijn ook niet heel veel mensen die dat nou direct beter kunnen. Hoeveel kilometer is het massa start? Nou, het is 16 rondjes. Ja, is maar... Ja, Bergsma, maar juist, ja, kijk, stel dat je Koen van Wij vervangt door Bergsma. En dan heb je Bergsma en Kramer. Heb je twee dezelfde soort mensen die eigenlijk niet echt, echt hard aan kunnen komen. En de verwachting is toch dat het die eindsprint. dat je einds, eindschot echt heel bepalend gaat worden hm. om dit te doen. Uh, in ieder geval, je moet ook als team. als je twee mensen zo in de strijd hebt. dan. Ja, dan ben je minder vatbaar, uh, minder voorspelbaar voor ja. de rest. Maar dan, dan ook al is wij dan nu niet goed... zeg je, van je kan best hem samen met Kramer daarna toesturen. Kramer het, het belangrijkste werk vooraf laten doen... en hem toch in die eindspit inzetten en dan kan het meevallen. Nou ja, dat ligt natuurlijk wel een beetje... A, ze moeten eerst een halve finale rijden... waarbij ze allebei een aparte halve finale rijden... waarbij ze bij de beste acht moeten zitten... Uh, nou moet dat normaal gesproken zou je zeggen geen probleem zijn. Maar goed, er zijn wel eens gekkere dingen gebeurd. Ook zeker hier op de Spelen. En dan, uh, als ze zich bij de plaatsen voor die, uh, voor die finale... dan ja, Kramer zullen ze inzetten om uh, weg te als er een groepje wegrijdt. Ja. Uh, en dan, uh, mocht dat uiteindelijk niet het geval zijn... dan zal uh, of Kramer de gaten moeten dichten. En de sprint moeten aantrekken. Zo is wel ideaal voor Nederlanders, hè? want dit kun je niet trainen. Want we trainen nooit op die landenwedstrijden. <laughs> dit, dit kun je niet trainen, toch? <laughs> Nee, nou goed, je kan er wel wat ervaring in doen door, door een beetje op een gegeven moment aan te voelen hoe zo'n wedstrijd zich ontwikkelt. En dat, dat is toch wel lekker als je er een paar jaar hebt gereden. Kijk, Sven heeft veel uh, koerservaring in het wielrennen. Dat lijkt er natuurlijk een beetje op. Maar goed, we zullen het zien. Er zijn een hoop kabers op de kust. Het is ja. dus echt uh, een leuk, spannend onderdeel. Ja, bij de vrouwen staan Anouk van der Weijden en Irene Schout aan de stad. Uh, Schouten zit al een paar weken in de wacht en dat is niet altijd even makkelijk. Ik heb de eerste twee weken echt wel gewoon nog wel getraind. Twee keer per dag. En dan ben je daar druk mee bezig. Dus toen heb ik me gewoon echt niet verveeld. En ook uh, ja, de wedstrijden zijn s'avonds. alleen nu de laatste paar dagen. Ga je vervelen? Ja. ja, eigenlijk wel. En dan denk je echt... En ik ben er klaar voor, dus dan wil je gewoon rijden. En, uh... en dus ik heb ook gewoon zin in morgen. En alles is mogelijk. Al kijk je dat naar de short track ook. Het is, weet je, het is wel een, gewoon een soort spel. Dus ja, je kan zo goed zijn als je... Ja, je kan het best zijn, maar nog verliezen. We zijn alle twee goed. Uh, we hebben uh, een plan, maar ja, dat zal waarschijnlijk wel weer uh, anders lopen. Maar uh, nee, we hebben volste vertrouwen in elkaar. En, uh, ja. Dus we moeten gewoon kijken hoe het loopt. <laughs> maar wat is hè? <laughs> ja, het? Ja, je plan, hebt een plan, voor. maar dat valt waarschijnlijk anders. Dus ja, we zien. <laughs> ja, weet je. Is het is toch zo, bij deze discipline? Ja, dat, dat weet ik wel. Maar goed... Ja, dit. kijk, het, het verbaast me een beetje, ze zeggen het zelf al... ze zijn, ze zijn hier bijna drie weken. En ik, normaal gesproken rij je zo'n wedstrijd... Uh, je hebt zeg maar acht uur tijdverschil. en dan ga je een dag of tien voor je wedstrijd ga je erheen. En dan gaan ze nu volledig van afwijken. En er is niks erger dan drie weken in een Olympisch dorp zitten... en niet sporten. Geen, geen wedstrijden rijden. Nee. Het is echt heel moeilijk om die concentratie vast te houden. Dus Ja, ik, ik, ik ben benieuwd. Ja. Je hebt er helemaal geen vertrouwen in, hoor ik. Nou, ik... Ja, nee, niet veel. Je had hem anders <laughs> nee. aangevlogen. Ja, ik had hem anders aangevlogen. Ja. Ja. Ja. Durven we te voorspellen of er een medaille in zit van Nederland bij de mannen en de vrouwen, Renate? Nou, ja, de, de kans is zeker aanwezig. Maar uh, het is inderdaad afwachten hoe de race verloopt. En of. Uh, of en Anouk en Irene... inderdaad een goed strijdplan hebben... dat ze dat we met elkaar uh, goed hebben doorgenomen. Waarbij... Dat vond, ja, maar dat, dat mag je toch aannemen? Ik bedoel, nou, als we juist vraagtekend bij ja, erbij zitten. Dat klonk niet. Zo. Ja, er drie weken, we hebben, weken, we hebben weken, een weten, maar... Ja, ja ik, ben, uh, ik ben heel benieuwd. Ik bedoel, Irene heeft uh, vaak genoeg... op het podium gestaan in, in de World Cups. En bij het WK is wereldkampioen... op deze, deze discipline. Dus zij kan het zeker. Um, en ja, Koen... Koen uh, komt uit het skilleren ook. Dus... Uh, ja, hij, hij kent het spelletje. Ja, en het zal alles in één keer goed maken voor hem. Absoluut. Ja, het is ja. eigenlijk het e enige onderdeel waar iedere starter ook echt zou, kan winnen. Hm. Ja. Ja. Bart Swings, uh, die je natuurlijk goed kent, is dat een uh, kandidaat? Ja, absoluut. Ja, oh. dit, dit is wel een beetje zijn ding. Uh, hij is een inliner. Hij, hij doet niet anders dan dit. Hij is gewend in zijn eentje te rijden. En met inliner rijdt hij ook altijd uh, als enige echte goede Belg. Uh, bij die grotere wedstrijden. Dus ja, uh, en de, hij is in vorm. Doet jong uit Colombia mee, die ik gezien heb, die uh, ook in, in, uit de inline komt. Volgens mij doet hij wel mee. Kauze, ja. Ja. Toch? Want die, ja. uh, die moet dat ook goed beheersen. Ja, die, die, die, die hebben daar oog voor. Ja, absoluut. Ja, ja, dan hebben we dus... natuurlijk een andere uh, inliner, Mantia. Ja, Mantia die, uh, er ook bij. Ja. Dus die dus, in vorm was vandaag. Ja. Dus ja. Uh, nou, die die zet ook volledig volgens mij in op die maastat. En dan uh, nou, die Koreanen. En zowel bij de heren als bij de dames... Uh, wil ik die ook nog wel doen? Ja, het gaat wel spectaculair. Worden. Doen jullie ja. een voorspelling in, de, in deze rubriek? helemaal niet. Dat hoeft niet hoor, dat is En ja, we dus. kunnen er nu toch niet meer op afgereken worden. <laughs> nee, we wel ja, zeggen uiteraard. wat je denkt. Ja, we onthouden het wel. Ja. Nou, ik zeg uh, Korea Lee bij de mannen. En jij? Dan doe ik uh, Mantia. <laughs> en bij de dames, <laughs> Lolo Brigida. Alleen nog oh. voor de naam. <laughs> ja, nou, <laughs> ik, ik denk uh, Kim. Oké, okay, is genoteerd. Jij ja, zit in de Koreaanse hoek. <laughs> nou, je doet niet mee hoor ik. <laughs> oh, doe er geen keer mee bij nee, Sorry. doe het boer om Zeker dat het bijna goed was. Oh. Doe het zeker een keer mee. Jullie volgen ook die andere sporten natuurlijk wel een beetje. Maar hoe kan het toch inderdaad dat er altijd zoveel verrassingen zijn... op die spelen, bijvoorbeeld in ijshockey vandaag... dat er ja. hele gekke dingen gebeuren. Ja, dat is vrij ja hoe dat in ijshockey kan, kan gebeuren. Dat Duitsland eerst Amerika en dan Canada uitschakelt. Ja. Dat is echt een enorme sensatie. Wij zijn niet zo'n ijshockeyland, ja. maar in de wereld wel. Ja, nou is natuurlijk... Duitsland is hier als team heel erg mee bezig. Die hebben hier helemaal naartoe gewerkt. En die Canadezen en de Amerikanen... Dat zijn natuurlijk al een beetje een bij elkaar geraapt zootje. Zeker. Dus die, die, dan zie je dus inderdaad weer... van ja, als je niet als team traint, dan, dan presteer je niet als team. Er dus zijn ook Duitsers die in de NHL spelen. Dus die ook er niet bij zijn. zijn geen hè? Want minder, de beste ijshockeyers zijn natuurlijk sowieso niet op dit toernooi. Maar het nee. is toch een verrassing. Het is absoluut een verrassing, ja. ja, ja. En waarom de Spelen? Ja, Je ziet mensen... De druk, hè, de druk, daar gaat het om. En de, eh, daar zie je mensen bezwijken. En mensen die ontspannen. Hè, je ziet het ook weer eh, vaak genoeg gebeuren. Dat mensen, als zodra de, de stress ervan af is, gaan ze ineens presteren. Dat is net zo goed. Tot slot, hoogtepunt van de spelen tot nu toe, Renate, voor jou. Poeh. Wat je kan ondertussen nadenken. Ja, hè? Ja. <laughs> uh, nou, ik vond het goud van uh, Schulting op de duizend meter wel heel uh, sterk. En dan ook met name ook de. De reactie, de pure reactie ja. naar die tijd. Ja, die was mooi. Bart? Ja, ik, uh, ik vond. Uh, hoe heet ze? Die skister, hoe heet ze nou ook weer? Die, uh, oh, Ledeck. Esther Ledecka. Oké. Je hebt die, die, ja, de okay. ja. die, die geleden skies? Nou, nee, nee dat, dat, dat was niet waar. Okay. Dat was weer een fake nieuws. Ja, dat waren we de afgelopen weken. <tugt> ja. We hebben ervan genoten. Graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Tijd voor het nieuws van 9 uur en na 9 uur zijn we graag bij u terug met het nieuwsforum.